10 uur, Helene Ecker met het NOS-journaal. De Italiaanse treinbouwer Ansaldo Breda... verwerpt de Belgische kritiek op de Vira-trein. In een persbericht noemt het bedrijf het Belgische besluit... om uit het Vira-project te stappen verbijsterend. Ansaldo Breda zegt dat het besluit onverwacht kwam... en zegt dat het nog geen officieel bericht heeft ontvangen. Een woordvoerder laat weten het besluit een belediging te vinden... voor de tientallen Nederlanders, Belgen en Italianen... die wekenlang gewerkt hebben om aan de verplichtingen te voldoen. Volgens de woordvoerder kan de NS in Nederland... Gewoon doorgaan met de hoge snelheidstrein Vira. De gemeente Amsterdam is voorlopig niet van plan om het kraakpand te ontruimen. waar een groep asielzoekers zijn intrek heeft genomen. Het gaat om naar schatting 130 uitgeprocedeerde asielzoekers. die vandaag de vluchtkerk in Amsterdam uit moesten. Krakers waren een kant leegstaand kantoorpand in Amsterdam West binnengedrongen. en hebben het pand daarna aangeboden aan de asielzoekers. In een persbericht zeggen de asielzoekers dat ze steun verwachten van burgemeester Van der Laan... die gisteren liet weten dat hij welwillend staat tegenover initiatieven van particulieren om de asielzoekers te helpen. De politie heeft invallen gedaan bij vier coffeeshops in Maastricht... omdat ze drugs verkochten aan buitenlanders. De beheerders en vier medewerkers zijn aangehouden en de winkels zijn gesloten. Daarmee zijn de laatste coffeeshops dicht die het gedoogbeleid op hun eigen manier interpreteerden. In Maastricht is nu nog één coffeeshop open... De Wereldvoetbalbond FIFA heeft voor het eerst in zijn bestaan een vrouw in het hoofdbestuur gekozen. Het is Lydia Ensekera uit Burundi. Ze is 46 jaar en is in haar eigen land al sinds 2004 voorzitter van de Nationale Voetbalbond. Lydia Ensekera heeft economie gestudeerd en was in haar jeugd een goede basketbalster en hoogspringster. Het weer nog vanavond en vannacht droog met langs de kustmist. Morgen begint bewolkt, in de middag flinke periode met zon. Het wordt dan 13 graden vlak aan zee tot 18 graden in het binnenland. Dit was het NOS-journaal. Oh, wat is dat lang geleden dat ik aan zee was.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 Radio Langs de lijn met Robert Meder Ja, goedenavond, Het Nederlands elftal maakt zich op voor een oefentrip naar Azië. Sportief niet van groot belang, maar bondscoach Louis van Gaal zorgt er toch voor deining bij de persconferentie. Uh, zoals ik er nu over denk, uh, uh, stop ik ermee hè, met coachen. Afscheid. Ja, van Gaal stopt dus na het WK in Brazilië van volgend jaar. De laatste Nederlander in het enkelspel van Roland Garros is uitgeschakeld. Robin Haarzen verloor in vier van een Paul Janovic. En dan is het balen. Nou ja, ontzettend. Er zat vandaag veel meer in dan dat de score zegt. En Skieleren wordt voorlopig toch niet Olympisch. En dat is balen van Michel Mulder. Al zag je het toch wel aankomen. Ja, je houdt de pols een beetje in de gaten op internet. En, uh, en je, ja, je weet wat de andere sporten zijn. En ja, dan had ik al een beetje het vermoeden dat het niet ging lukken. Maar ja, je houdt altijd hoop. En ook aandacht voor de Europese kampioenschappen roeien in Sevilla. Het is binnen. Uh magical couple of weeks for the team and for British cycling and uh, some dreams come true and my, my old mother over there, she's now, her son's won the Tour de France, so thank you everyone, cheers, have a safe journey and don't get too drunk. Ja, dat was vorig jaar. Toen sprak je van Bradley Wiggins... toen hij de Tour de France had gewonnen. Een droom was uitgekomen. Het spijtige nieuws van vandaag is dat hij zijn titel niet zal verdedigen. Team Sky selecteert hem namelijk niet. Guy Lippens, goedenavond. Robert, goedenavond. De officiële reden, Wiggins is niet fit. Wat is er echt aan de hand? Hij heeft een knieblessure. Ja, wat is er echt aan de hand? Nee, wat is er officieel aan de hand? Laten ja. we daar maar eens mee beginnen. Hij heeft een knieblessure nadat hij uit de Giro is gestapt. We kunnen ons allemaal de beelden nog wel herinneren van een paar weken geleden... toen Wiggins glibberend naar beneden reed in de stromende regen... en ineens niet meer durfde te dalen. Hij had ook last op dat moment van een infectie aan de longen, aan de luchtwegen. En uh, ja, uiteindelijk vond men het bij Sky verstandig dat hij niet meer door zou rijden. En toen begon natuurlijk het grote speculeren van... Uh, oh, Wiggins gaat de Tour rijden. Dat was ook de bedoeling geweest, maar Wiggins gaat de Tour vol uitrijden, Want hij wil revanche nemen voor, uh, voor de Giro die letterlijk in het water is gegaan. Wat hem betreft. Maar ja, die revanche die komt er dus niet. En officieel is dus de reden: knieblessure, niet in staat om op tijd weer in vorm te komen voor de Tour. Ja, maar goed, wij dachten inderdaad toen al van nou die stapt uit, die spaart zich inderdaad voor de Tour... En dan komt de tweestrijd met Froome eraan. Want dat zit er misschien ook wel een beetje achter. hè? Zeker, dat zit er zeker achter. Uh, ik denk dat ze bij Sky uiteindelijk ook wel de knoop hebben doorgehakt. Kijk, er was tijdens de Giro al... kwam er op een gegeven moment een verhaal naar buiten... dat uh, Wiggins na die Giro, als hij hem had uitgereden en had gewonnen... zoals hij zelf zou hebben verwacht van tevoren... Uh, dat hij daar gewoon naar de Tour zou gaan... en daar ook weer vol voor het eindklassement zou gaan rijden. En uh, hij maakte toen eigenlijk wel duidelijk van... ik ga niet knechten voor Christopher Froome... Ja. want uh, ik, ik ben gewoon een betere renner. Dus ik ga in die Tour ga ik vol voor mijn eigen kansen rijden. Nou, dat heeft tot een enorme veten, met name op internet geleid. Hè. De Twitter-rubrieken stonden er vol mee. Uh, de vrouwen van Vroom gingen zich ermee bemoeien via Twitter. En Vroom natuurlijk zelf ook. Ja, en uiteindelijk denk ik eh, dat ze toen bij Sky zijn ze wel enorm geschrokken... want dan hebben ze meteen gezegd van... ho, wacht eens eventjes, als Wiggins de Tour gaat rijden... dan gaat hij hem echt in dienst rijden van Froome. Ja. Wij bepalen wie de kopman is en Froome is onze kopman voor de Tour. En ik denk eerlijk gezegd dat ze nu toch die knoop hebben doorgehakt... en misschien wel een beetje opgelucht zijn dat die blessure... want er zal echt wel iets met hem fysiek aan de hand zijn ook... maar dat die blessure er is dat ze kunnen zeggen... nou, weet je wat, jij blijft lekker thuis, je gaat helemaal niet naar de Tour Ja, die blessure komt een beetje goed uit. Want die twee strijd tussen Wiggins en uh, Vroom... Die, uh begon uh, een klein jaartje geleden. Uh, toen deed jij daar verslag van. Luister. Dit is broedermoord. Christopher Froome die Bradley Wiggins gewoon lost. Hij uh, versnelt. Ja, nou maar. Praat hij daar in zijn, uh, in zijn oortje. En nou zie je hem omkijken. Van, oh, wacht eens even. Dit is niet de bedoeling. Ja, toen moest je in één keer in de hand handrem, Froome. <laughs> ja, Weet je nog waar dat was? Prachtige momenten waren dat. Ja, zeker. Op weg naar Piragüde was dat. Uh, de laatste grote bergetappe die gewonnen werd door... Uh, uh, dan moet ik even heel goed overal verder, natuurlijk. Die won daar die etappe. Maar Froome had die etappe absoluut moeten winnen. Want hij was veel sterker. Maar hij mocht niet weg van, uh, van uh, Wiggins. Nou ja, je hoort dat ik dat op dat moment ook wel terecht vond... qua stalorders, maar Froome had daar niet zoveel zin in. Ja. Nou goed, dan, uh, dan zou je zeggen... dan is uh, Froome dus nu uh, echt de te kloppen man in de Tour. Dat hoor dat je om je heen. Ja, is dat ook echt zo? Ja, Nou ja, hij is wel, wel een van de grote favorieten. Hoewel uh, ja, de concurrentie zwaar is. Uh, persoonlijk verwacht ik toch weer heel veel... van Alberto Contador. Ook al is het niet de Contador van voor zijn schorsing. Maar uh, ja, vorig jaar toch op karakter... Uh, heeft hij de Vuelta gewonnen. En toen heeft hij misschien wel de grootste concurrenten... in de komende Tour ook verslagen. Want daar reed Froem. Die viel buiten het podium, dankzij die Spanjaarden allemaal. Daar reed Valverde. Daar reed Sanchez en uh, Rodriguez, uh, moet ik zeggen. En ja, die werden allemaal uiteindelijk geklopt door Contador. Dus uh, wat dat betreft denk ik dat, uh, dat Contador misschien wel de grootste concurrent is. Maar Froem is zeker een hele serieuze concurrent. Hoewel hij dat nu in de komende week moet, uh, moet gaan bewijzen. Want ja. uh, de voorbereidingskoersen voor uh, de Tour... die zullen voor hem ook belangrijk zijn. Zijn om te zien waar hij nou echt staat. Ja, is het trouwens uh, vaker voorgekomen dat de titelverdediger zijn titel niet verdedigt? Ja, het is vaker voorgekomen dan de ene keer die ik in ieder geval even naar voren wil halen. En dat is uh, Lance Armstrong. Uh, in 2006 was hij er gewoon niet bij uh, nadat hij zeven keer de Tour had gewonnen. Hè, 2005 de laatste keer. Maar we weten ook wel weer dat Armstrong uiteindelijk weer uh, terugkwam. En dat kan met Wiggins natuurlijk ook nog altijd gebeuren. Als hij tenminste met name dat mentale probleem boven water krijgt. Uh, die angst om te dalen, die angst om te vallen in de regen. Uh, als hij dat uh, weer op een verzoenlijke manier op een rijtje krijgt... Nou ja, dan kan hij in ieder geval weer in de Tour rijden. Maar ik moet je wel heel eerlijk zeggen dat ik vorig jaar al op het moment... dat hij op dat podium in Parijs stond, dat fragment dat we net hoorden... dat hij daar die toespraak hield en tegen iedereen zei... don't get too drunk... Um, dat dat eigenlijk ook wel het einde was van een periode. Uh, want hij heeft natuurlijk ontzettend na die Tour de France toegeleefd... en daarna nog even door richting de Olympische Spelen. Maar daarvoor was het toch wel een redelijke losbol. Uh, zeker buiten het fietsen. Uh, hij dronk nogal graag, uh, hij feestte nogal graag, was niet al te gedisciplineerd. Hij heeft toen een aantal jaren alles opzij gezet om dat doel te bereiken, die Tourzege. Dat heeft hij gehaald. Hij is daarna dus nog Olympisch kampioen geworden op de, uh, op de tijdrit... En daarna is volgens mij ja, de ballon leeggelopen. En ja. ik, ik heb toen al geroepen van ik kan me niet voorstellen dat we hem volgend jaar hier weer op het podium gaan zien. Nou ja, in dit geval klopt dat. En, maar hij zal ongetwijfeld nog wel eens een keer een poging wagen. Maar ik denk eerlijk gezegd niet dat hij dit nog een keer kan herhalen. Goed. Dankjewel. Guillermo, graag gedaan. Sport en muziek tot 11 uur bij LOS Langs de Lijn. Easy lover van uh, Phil Collins en... Uh, uh, hoe heet Bailey ook weer? Hoe heet hij nou van zijn voornaam? Philip Bailey, ja, dankjewel. Goed, um, we gaan naar uh, collega Bas Stiglenshoven... te gaan praten over het uh, Nederlands elftal. U weet het, oefentrip volgende week. Azië, Indonesië en China zijn de tegenstanders. sportief allemaal, niet zo heel erg interessant. Maar gelukkig zorgde Louis van Gaal... vanmiddag op de persconferentie toch maar voor nieuws. Uh, zoals ik er nu over denk, uh, uh, stop ik ermee hè, met coache Afscheid. Ik ben alleen maar bolscoach geworden omdat het mijn ambitie is. Dat heb ik ook uitgelegd. Mijn ambitie is nog een EK of WK. Heb ik nog nooit meegemaakt. Nou, ik ga ervan uit dat het nu wel lukt. En dan heb ik dat meegemaakt. Dan hoef ik niet meer. Want bolscoach, ik leen spelers acht keer, heb ik net gezegd. Nou, dat vind ik niet zo leuk hoor. Ik wil liever zelf uh, met die spelers iedere dag op, uh, op het veld staan. Ja, Bas, goedenavond. Je was erbij. Hoort, was je het nou bewust gekozen? Nee, uh, het kwam echt toevallig ter sprake. Dat had te maken met die kids-persconferentie. Daar heb je misschien nog onthouden van, wat is het, twee weken geleden? Ja, het kwam natuurlijk wel vaker. Ja. Ja, dan ja, ja. uh, nodigen ze wat kinderen uit en die mogen dan vragen stellen aan, <laughs> nou ja, in dit geval de bondscoach. En toen kwam dus ook ter sprake. Hoofd, ja. En toen heeft hij eigenlijk wel iets vergelijkbaars gezegd. Dus helemaal nieuw was het om die reden ook niet. Uh, nou, is het leuk om de kinderen de credits te geven, maar dat is eigenlijk ook niet waar... want Van Gaal heeft natuurlijk toen hij een contract tekende... al gezegd dat het tot 2014 na het WK zou duren. Uh, en hij heeft eigenlijk ook wel links en rechts eens een keer... zonder heel duidelijk te zijn aanwijzingen gegeven... dat de kans wel groot was dat het daarbij zou blijven. Maar goed, zo hard en duidelijk als hij het nu zei... zo duidelijk zei hij dat nog nooit. Nou is het vaak in het voetbal dat je als coach niet wordt geacht... om te zeggen dat je stopt op een bepaald moment... want dan kunnen de spelers wellicht denken... nou, hij gaat toch weg... Maar in geval van Van Gaal geldt die voetbalwet dan ook? Dat <laughs> denk je zelf. Nee, nee, ik denk, denk ik dat Van Gaal ja. zich daar niet zo heel veel zorgen over hoeft te, hoeft te maken. Nee. Kijk, er wordt links en rechts natuurlijk nu wel gezegd van... Ja, wat is nou het beleid als je een coach hebt en die is dan na twee jaar weer weg. En ik vind het eerlijk gezegd wel verstandig. Wat de KNVB heeft gedaan is uh, na de periode van Marwijk geconcludeerd... dat er uh, moest worden verjongd, vernieuwd. Nou, als er iemand dat goed kan, uh, is het Van Gaal met zijn staat van dienst. Uh, ik vind het ook niet raar dat hij nu zegt, joh, dat doe je dan twee jaar en dan geef je wel voor een wat langere termijn het stokje weer aan een ander. Hmm. Dan heeft hij het zeg maar op de rails gezet. Uh, nee, maar op je vraag terug te komen, hij hoeft zich denk ik over zijn gezag niet heel veel zorgen te maken. Nee, gooi die deur dicht, maar houd hem toch een klein beetje open. Als ik het zo hoor, dan heb ik een beetje de indruk dat hij zegt van ja, ik stop eigenlijk met de, het bondscoachschap, het coachen van een land. Maar die Kier blijft wel heel erg open richting, richting Engeland, hè, met name. Ja, volgens mij was dat Engeland was meer een soort uh, sneer naar een collega... met wie hij even daarvoor een discussie had gehad over de kracht van het Engelse voetbal. In de ogen van Van Gaal valt dat nogal wel mee trouwens. Hij vindt die Premier League best leuk. Maar wat hem betreft is de Eredivisie echt niet zoveel zwakker. Um, en daar, daar ging een discussie over. Dus ik denk dat hij met een knipoogje zei van... oh, dan wil ik heel graag nog een keer in de Premier League werken... met een knipoog naar die collega. Maar goed, ja. um, ik denk wel dat als er nog iets komt... dat hij best het fijn vindt om weer echt met een club bezig te zijn... Daarom wil hij ook een eindtoernooi doen. Dan heeft hij die spelers een paar weken lang, elke ja. dag tot zijn beschikking. Want dat hoorden we hem net zeggen. Nu mag je ze af en toe een keer lenen. En dat is toch uiteindelijk niet helemaal wat hij wil. Maar ja, hij wilde nou eenmaal per se, want dat had hij in zijn carrière nog niet gedaan. Een eindtoernooi meemaken, dus dan is dit de enige manier. Ja, hij leent nu uh, Duarte en Thierndalli bijvoorbeeld. Uh, zegt dat iets over de trip? Of zegt dat over, iets over het feit dat hij heel veel spelers mist vanwege dat, uh, dat EK van onder 21? Uh, allebei juist. Uh, maar het zegt ook wat over het feit dat hij besloten heeft... dat hij uh, uh, voor alle posities verschillende spelers wil testen. Verschillende types. Er is uh, uitgebreid ook in aanloop naar deze bijeenkomst gediscussieerd... over bijvoorbeeld Dali. Ja. Uh, want die selecteer je dan als rechtsback. Nou, dat is eigenlijk logisch. Want Jan Maat is nummer 1. Die is er gewoon bij. De nummer 2 van Rijn is bezig met Jong Oranje. Dus dan moet je een rechtsbek hebben. Toen werd er gezegd, ja, waarom haal je dan bijvoorbeeld van de wiel niet? Of waarom haal je dan geen andere? En waarom niet? Hij heeft geprobeerd dat uit te leggen. Hij zegt, nou luister, ik vind uh, Jan Maat... geldt ook voor Van Rijn, zijn aanvallende backs. Aan de linkerkant heb ik dat ook, hè, met Blind bijvoorbeeld. Van Aanholt, die op het lijstje staat. Dat zijn jongens die graag naar voren willen komen. Ik heb er nu voor gekozen om eens te kijken naar... Verdedigende backs. Hoe doen die het dan? Dus Tindalli staat in Zeist in het boekje als verdedigende bek. Ja. Nelon, die geselecteerd is voor de linkerkant... is ook een verdedigende bek in de ogen van Van Gaal. En dan wilde hij eens kijken hoe dat gaat. En nou ja, dat begrijp ik wel... Dat je zegt, oké, okay, ik weet wat ik aanvallend heb. Dan wil ik ook graag zien wat ik verdedigend heb. Want je moet een, ke een keuze maken straks. En wat wil je dan wel meenemen? Waar leg je accenten? Ja. En dan kan je het met die namen verder eens zijn of niet. Maar dat is de reden waarom Buutner er bijvoorbeeld niet bij zit. Want dat is er ook een die liever naar voren gaat dan naar achteren. Dan uh, uh, kwam klaas jan Huntelaar nog even te spraken. Dat is een van de spelers die er niet bij is natuurlijk. Uh, van Gaal legt er vanmiddag uit waarom. Ja, die had ik natuurlijk, natuurlijk mee kunnen nemen, Huntelaar. Uh, dat is uh, in principe vaste internation internationaal. Maar moet ik hem dan meenemen? En dan zit hij alleen maar op de bank. Want ik wil Van Wolfswinkel zien. En Van Persie, ja, dat is een, op dit moment een graadje hoger. Dus dan heb ik geen plaats voor Huttelaar Dan gun ik hem liever die vakantie. Dat hij tot rust kan komen... Want zo'n geweldig seizoen heeft hij natuurlijk ook niet uh, achter de rug. Nou, geen spel tussen te krijgen. Hij zei al van Persie er wel bij. En Sneijder hebben we gisteren al uitgebreid gehoord. Die, die, die is er ook bij. Nou, zit er ergens in mijn achterhoofd dat dat contractueel is vastgelegd dat ze mee moeten. Is ja. dat zo? Ja, dat is zo. Want um, um, het Nederlands Elftal wordt uitgenodigd door in dit geval Indonesië en China. Daar um, is ook nooit een geheim van gemaakt. Ook niet door Van Gaal dat dat gewoon geld oplevert om daar te gaan voetballen. Maar die landen zijn niet gek. Die willen dan graag tegen het Nederlands elftal spelen. Maar wel dat er een Nederlands elftal komt dat ertoe doet. Ja. Denk nog eens terug aan die wedstrijd net na het EK. oefenwedstrijd in Oekraïne. Toen Bert van Marwijk zei dat kan ik mijn internationals niet aandoen. En met een soort zeeploeg naartoe ging. Met nou ja, toen Jansen en Brama, En daar was dan, stond toevallig Van Wolfswinkel ook bij. En Ver. En nog wat namen. Sommigen zijn blijven hangen trouwens. En dat willen die landen niet te Ze zeggen. Ja dat is prima. Maar dan wil ik wel grote spelers zien. Dus dat wordt inderdaad gewoon vastgelegd. En daar is ook alweer wat uh, voor te zeggen. Goed, uh, uh, dankjewel Bas. Jo. Fijn weekend. Dankjewel. Forehead <laughs> Het lunch van Carol Emerald, het is uh, zeven minuten voor half elf. Naar Roland Garros, naar Mark Brasser. Dag Mark, goedenavond. Goedenavond, Robert. Je bent de enige Nederlander nog in het zo ongeveer? <laughs> nee, Jean-Julien Oh ja, Ja, zo is het ook. Ja. Uh, Robin Haasen eruit door uh, die Paul Janovic. Uh, we gaan Haase daar zelf over horen. Uh, ik, heb, ik, ik heb ook al wat gezien. Wat een irritante jongen is die Paul, zeg. Ja, dat zei Robin Haasen. Ja. Ja, nee, ik zei, ja, het, ik zei het ook hoor, zeg ik nu. Ja, ja maar ja, ik bedoel, Robin heeft geklaagd bij de umpire en, en, en die, daar kreeg hij geen gehoor. De umpire vond dus waarschijnlijk dat het nog meeviel of dat het in ieder geval binnen de grenzen uh, was. Ja, dan kan je na afloop wel klagen dat je een irritante tegenstander had, maar het zijn ook een beetje de woorden van een verliezer. Ik denk dat als Robin gewonnen had, dat hij zich er veel minder aan gestoord had. Ja, maar discussie en dan eindigen met eikel, geloof ik, dat hij hem letterlijk een eikel noemde, geloof ik, heen en weer. Bedoel, waar zijn de hoe, wat voor regels zijn daarvoor? Kijk, er zijn natuurlijk ook ongeschreven regels. Het is, het is niet sportief. Nee. Dat is zo, maar uh, nogmaals... <coughs> Sorry, kikker in mijn keel. Als de umpire het uh, goedkeurt. keurt... maar even goed, want hij blijft zitten volgens mij. Uh. <laughs> Anders gaat hij goed kwaken oh, de... zo meteen, die kikker. Ja. Gaat het weer? Ja. ja, het gaat weer. Als de umpire uh, niet ingrijpt, dan, dan, is het, ja, dan mag het waarschijnlijk. En die vond het niet erg genoeg om in te grijpen. Ja. Jij, jij was uh, bij die partij, hè? Was het echt voelbaar, die spanning tussen die twee? Nou, dat vond ik op zich nog wel meevallen. Kijk, nogmaals, kijk, achteraf kun je er druk over maken. Robin is dan ook een jongen die daar ja, dan uh, ronduit ook vooruit komt... en dat dan nou ja, niet als excuus uh, aangrijpt. Maar ja, weet je, je, je kan het ook niet zeggen. Uh, het begon er wel mee. Hij, was, hij kwam punt 1 al veel te laat de baan op. Dat was wel, Robin die zat al en zijn tegenstander was er niet. Nou ja, Op een gegeven moment ging hij naar de scheidsrechter... en ging hij maar een beetje, ja, een beetje op en neer huppen. Zo van, ja, jongen, waar blijf je? En ja, daar is denk ik de toon al gezet. En dat is in de hele wedstrijd is dat, is dat niet meer weggegaan. En het is ook een, een, een, een lastige speler om tegen te spelen. Um, hij speelt een beetje, nou niet alles of niets, maar het, ja, als het lukt bij hem, dan, dan is het geweldig. En als het, als het tegen zit, dan, dan denk je af en toe van, ja... Uh, yeah. Ja. Kan die jongen wel tennissen? Nou, dat is overdreven. Want ik bedoel, hij staat niet voor niks in de top 25 van de wereld. Maar het, ja, ik denk dat Robin niet echt lekker in zijn ritme is gekomen. Dat het niet een tegenstander is waar je graag tegen tennist. Nou ja, dan ging je naar Z3. Ging je ook nog even naar het toilet een hele tijd. Dat, dat mag allemaal. Alleen ja, als je niet lekker in de wedstrijd zit. Of, of, of als je niet lekker speelt. Ja, dan, dan, dan vallen dat soort dingen. Of daar irriteer je meer aan dat soort dingen. Dan, dan dat je gewoon lekker speelt en een gewone wedstrijd speelt. Nou, laten we nu maar even naar Huizen zelf gaan luisteren. Matthijs Westraat, die sprak.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 Al die tweede set, hè? dat was heel knap, vooral mentaal. Dan kom je inderdaad op gelijke hoogte. Merk je dan ook dat je een soort boost krijgt, dat je met een, een soort extra energie die derde set in gaat? Nou, zeker. En dan gaat het publiek opeens zich er iets meer mee bemoeien. Uh, uh, ja, dan ik krijg je natuurlijk inderdaad energie en dan wordt het ook 1-0-0-30 en dan speel ik goed. En je ziet ook die jongen op dat moment. Uh, was hij degene die met, zeg maar, met de handen in de lucht stond van ja, wat moet ik doen en uh, niks lukt meer? Ja, toen sloeg ik één hele slechte return en dat was echt een beetje een momentum switch. En dan, ja, soms gaat het echt maar om één punt, uh, maar daar, uh, daar draaide de wedstrijd weer een beetje. En dat, uh, dat is jammer, want dat mag eigenlijk niet gebeuren. Was dat het kantelmoment van de wedstrijd? Nou, er zijn, er zijn er natuurlijk ontzettend veel, uh, in zo, zeker in het best of vijf. En dit was er één van. Uh, in de vierde set gebeurde hetzelfde. Ook 1-0, 0-30. Uh, maakte ik ook weer genieten uh, return. Nou, en dan zijn het een paar uh, punten waar, uh, die echt wel cruciaal, cruciaal zijn. Ja, op een bepaald moment in de wedstrijd waren er ook wat irritaties over en weer. Wat gebeurde er nou precies? Nou, dat was meer eigenlijk de eerste set uh, vooral, uh, waar hij gewoon... Alles de, uh, ja, alle trucjes die je in het tennis zeg maar, hebt, die, uh, die probeerde hij, of die deed hij. En, uh, en dan denk ik, ja jongens, we zijn geen veertien meer. We kunnen ook gewoon respectvol met elkaar uh, die wedstrijd aangaan. En als mannen eigenlijk tegen elkaar vechten. Wat voor trucjes waren dat? Pff, ja, nou ja, van alles. Het begon natuurlijk al dat hij, uh, dat hij me in de kleedkamer ziet weggaan. En, en dat hij ja, pas vijf minuten later de baan opkomt. Prima, is niet erg. Ik erger me er ook niet aan. Alleen, ja... Dat soort kleine dingetjes, uh, dat deed hij gewoon. En, uh, uh, nooit, mij, uh, nooit mij stoppen voordat ik serveer. En dan opeens breakpoint, tweede service, ho, uh, even wachten. Ja, dat soort dingen, en dat is flauw. Het hoeft niet. Heeft dat invloed op jou, op je spel op dat moment? Nee, op dat moment niet. Want ik slaap bijvoorbeeld gewoon goede bal, goede service en een, en een, en een winner volgens mij. Uh, dus in zoverre heeft dat geen invloed. Alleen, ja, ik zeg er dan wel wat van. Want ik denk, ja, het, het hoeft gewoon niet. Het, het is gewoon nergens voor nodig. En als hij dan ook nog eens een keer helemaal agressief naar mij reageert... Ja, dan denk ik helemaal van, ja, wat, is, wat zijn we mee bezig? Hij speelt een beetje zoals je het gisteren al uh, voorspelde eigenlijk, hè? Um, wat zou je een volgende keer nou anders doen tegen hem? Um, nou, ik zou op zich niet heel veel anders doen. Ik zou alleen uh, denken af en toe uh, toch meer proberen iets harder naar zijn bekken te gaan. En iets voller, uh, of, of iets zwaarder moet ik eigenlijk zeggen. Dat die bal dus iets meer naar hem toe komt. Uh, alleen vandaag, ja, je ziet het, het is koud, het is uh, vochtig.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 Ook nee, niet ik niet. Hij heeft zich er niet aan geïrriteerd, dat had geen invloed op zijn spel, maar hij vindt toch dat hij het wel even moet zeggen. Ja, ja, ja, dan, kan je, dan kan je er inderdaad verder ook over zwijgen. En, en uh, uh, nogmaals, ik, ik vind het een beetje uh, de woorden van een verliezer. Ik denk niet dat hij een lekkere wedstrijd heeft gespeeld. Robert was ook close hoor, dat is, dat is terecht dat hij dat zegt. Als je naar de punten gaat kijken, heeft uh, Janovic maar negen punten meer gemaakt dan uh, Robin Hazen. Maar uh, Janovic staat in de volgende ronde en uh, Robin Hazen kan eruit. Dus er zal heel veel teleurstelling bij zitten, uh, terecht ook. En uh, ja, uh, het is jammer. En misschien is die poll zo. Maar daar moet je gewoon boven staan. En je moet het uh, misschien denken. En misschien op een ander moment uiten. Maar ja, als je er in een persconferentie na afloop mee komt. Weet je, met dat soort teksten. Dan krijgen de volgens de journalisten toch een beetje een idee. Nou ja, dat je het aangrijpt als excuus voor je, voor je verloren wedstrijd. En dat, mm. is, dat is jammer. Dat, dat had ik niet gedaan. Maar goed, ja. dat is aan uh, Oké. Okay, verder nog uh, verrassingen vandaag. Voor <lacht> Roland Garros. Ros. Ja, maar oh, dan Nadal moeten we het nog even over hebben. Nadal is ja. ook boos, geloof ik. Ja, die heeft zich, ja, die heeft zich eindelijk een keer. Uitgesproken. Ja, meestal zijn de persconferenties van Nadal redelijk voorspelbaar. En is hij very happy, zoals hij dat altijd zegt, met het mooie spaans engelse accent van hem. Maar hij heeft zich nu, heeft hij de organisatie een behoorlijke veeg uit de pal gegeven. Hij ging zitten tijdens de persconferentie zijn gezicht vond op onweer. En, en ja, dat is eigenlijk niet meer goed gekomen. Uh, twee punten. Nadal zegt, ja, ik heb in de afgelopen dagen heb ik heel weinig kunnen trainen. Zijn wedstrijd van gisteren werd natuurlijk uitgesteld vanwege de regen. Die ging niet door, die, die werd verplaatst naar vandaag. En toen zei Nadal, ja, kijk, als je weet uh, dat het slecht weer wordt op een bepaalde dag... ...waarom zet je dan een mannenpartij, mijn partij in dit geval, als allerlaatste partij van de dag? Want je weet, als het dan regent, nou, dan moet die partij verschoven worden naar de dag erna. Nou, dat gebeurt dus ook. Nadal moet vandaag spelen, maar hij moet morgen weer spelen. Twee wedstrijden achter elkaar dus. Hij zegt, waarom zet je dan niet een vrouwenpartij aan het einde van de dag? Hij zegt, want als een vrouwenpartij verplaatst moet worden naar de volgende dag... ...dan spelen de vrouwen inderdaad ook twee dagen achter elkaar... Alleen, zij spelen maar om twee gewonnen sets. Dus ja. voor hen is het veel minder inspannend. Nou, dat was één punt van kritiek. Verder zei hij ook nog. Hij zegt, ja, mijn tegenstander, mijn mogelijke tegenstanders. De, de, de, Foynini zat erbij, de Italiaan, daar speelt hij in de volgende ronde tegen. En uh, uh, Lucas Rosol, volgens mij... Uh, hij zegt, die hebben eerder op de dag gespeeld, dus die hebben hun partij gisteren wel gespeeld. Waarom, waarom is dat de tweede partij van de dag en ben ik de vierde partij van de dag? Ja. Hij zegt, dus de planning, en, uh, die klopt gewoon niet. En daar wond hij zich ontzettend over op. En daar heeft hij, heeft hij op zich wel een punt. Ja, duidelijk. Nou goed, dan naar die, uh, die uh, uitslagen van uh, vandaag. Iets opmerkelijks nog? Nee, weinig gemerkt Ja, de, de partij van de dag was de laatste partij. Of tenminste, de, uh, twee Fransen stonden er op een gegeven moment op de baan. Uh, Tsonga won heel makkelijk van zijn landgenoot Beneteau. Maar uh, Geil Monfils stond op de baan tegen uh, Tommy Robredo... die wij in de vorige ronde zagen tegen Igor Sijsling. Toen stond Robredo 2-0 in sets achter. Dat stond hij tegen Monfils ook. Monfils kreeg uh, vier matchpoints, maar uh, Robredo flikte het weer. Die won weer in vijf sets. fantastische partij op koers. Suzanne Lenglen was die uh, volle bak. Fransen stonden volledig achter. Moffies. Uh, Robredo trok zich verder niet zo heel veel van aan. Die man is zo ontzettend fit. Die kan je gewoon acht sets neerzetten... en die gaat maar door en gaat maar door. Moffies ja, had al negen sets in de benen in zijn eerste twee wedstrijden. Dus ja, deze vijfsetter was gewoon te veel voor hem. En ja, toen hij de vierde set verloor en er daarmee twee twee sets werd... en er een vijfde set kwam, ja, speelde hij niet een, een, een verloren wedstrijd. Hij kon het fysiek niet meer aan. Goed. Um, dan even kort naar morgen. Wat springt eruit? Ja, eh, Djokovic eh, gaat spelen tegen eh, Dimitrov, de Bulgaar. Eh, geweldige wedstrijd. Jammer dat ze elkaar zo vroeg op tegenkomen. Dimitrov, het grote talent uit Bulgarije. De babyfederer, de, de man die misschien over een x-aantal jaren wel de nummer 1 van de wereld is. Zo wordt er wel een beetje naar hem gekeken. En ja, in Madrid, op het Gravel van Madrid, een van de voorbereidingstoernooien eh, dit jaar op Roland Garros, wonnie van Djokovic al vrij vroeg in het toernooi. Dus dat is een eh, geweldige wedstrijd. Dat is echt iets waar iedereen sinds de loting al naar uitkijkt. Dan zie toch een beetje te kijken als het schema komt van... oké, okay, wie loopt er tegen elkaar hè? Wie komen er tegen elkaar in de derde ronde, in de vierde ronde? Ja, dan is Djokovic Dimitrov is een geweldige wedstrijd morgen. Goed, we gaan daar naar uitkijken. Dankjewel, Mark. Save me from drowning in the sea. me up on the beach What a lovely holiday There's nothing funny left to say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 Robbie Williams en the road to Mandalay In Almere begonnen vandaag de Nederlandse kampioenschappen inline skaters, skieleren dus Met wat activiteiten voor de kinderen erbij maakte de organisatie er een vrolijke happening van Maar afgelopen week liet het IOC weten dat de sport niet langer meestrijdt voor een plaatsje op de Olympische Spelen van 2020 Flore van Horen ging daarom de stemming peilen in de Nederlandse skielerwereld Yes, volgende Eén oor, ander oor Rechterbeen, linkerbeen, rechterbeen, linkerbeen. En ook bij de mannen gaat natuurlijk de oversteek van de acht. Dat is de huiskamervraag. En ei in de pot, ei in de pot. huisvika, Arjan Spits, discipline manager inline skaten. De sport is niet Olympisch geworden. Ik ben nog heel verdrietig. Uh, altijd wel een beetje natuurlijk, uh, maar ik denk dat we ook wel een beetje leven vanuit het uh, realisme. Dat we ook wel uh, niet helemaal volslagen verrast zijn natuurlijk, dat we niet Olympisch zijn geworden. Maar goed, je hebt toch een kansje gehad en die, heb je, die hebben we mislopen. Dus uh, ja, dat is wel uh, heel erg jammer. Kan je een beetje inschatten waarin de sport dan tekort komt? Mm, nou, vind ik moeilijk, uh, omdat ik daar niet helemaal zo ver in zit dat ik, wat ik, uh, dat ik inzicht heb in wat nu criteria zijn uh, om daar uh, op een olympische Spelen wel of niet te komen. Uh, we hebben zelf denk ik uh, als sport wereldwijd natuurlijk best wel wat organisatorische dingetjes wat voor verbetering vatbaar is. De helden gaan komen. De helden die zich te melden bij de scheidsrechter. En dan gaat het beginnen. De geboeders Mulder, Michel en Ronald, bekend van het schaatsen, maar natuurlijk ook van het skieleren. Zijn jullie erg bedroefd dat skieleren niet Olympisch is geworden? Ja, nou ja goed, het is jammer, maar ik had er al stiekem rekening mee gehouden. Waarom hou je er rekening mee? Uh, ja, je houdt de pols een beetje in de gaten op internet en, uh, en je, ja, je weet wat de andere sporten zijn. En, ja, dan, uh, dan had ik al een beetje het vermoeden dat het niet ging lukken, maar ja, je houdt altijd hoop. Uh, Ronald, valt de sport zichzelf wat te verwijten? Nou, dat denk ik niet. Ik denk dat we een hele spectaculaire en, uh, en uh, moderne sport zijn. Um, vergelijken met schaatsen is het ook veel uh, fysiek. Uh, je zit met meer mannen in de baan. en Het maakt wel heel veel spektakel. Ik vergelijk het een beetje met BMX, is het is ook een, een nieuwe sport, een Olympische sport. En... Of in de Olympische Spelen. En uh, ja, als je ziet hoe, uh, hoeveel spektakel dit ook is, dan is dat daar wel een beetje mee te vergelijken. Dus ja, stiekem hoop je dan dat het de nieuwe soort sport is, wat wel op de Spelen thuis hoort. Hij heeft dus met korf van 24-3-2-0. Op zijn naam staat. de begint aan het te waaien. Daar geeft hij natuurlijk last van. We gaan kijken naar in de hele in de opening van... 9-53. 9-53. Ja! Mist inline skaten gewoon grote helden? Nee, ik denk het niet. Wij hadden Chad Hedrick die, uh, die de overstap heeft gemaakt en uh, uh, Bart Swings, uh, nou ja, ik heb het zelf gedaan. Ik denk dat wij uh, namen zat hebben die, uh, die, die het inline skaten ook promoten. En ik denk dat we daarmee bewijzen dat we als sport ook uh, wel wat te betekenen hebben. Alleen uh, ja goed. Uh, wat dan de e precieze reden is, net wat Ronald zegt, dat, dat heb, ik ook, heb ik ook te weinig kijk op. En uh, dat is jammer in ieder geval dat het niet gelukt is. 9.62, mijn de broers, geeft elkaar geen duimpje toe. De kwam het 25 2 1-1. daar komt Michel. Molde. Michel Wotter op het rechtlijn. 25-2-1-1. We gaan kijken naar die kleine komt. Niet. 25 2. 7-0, dames en heren. De sport moet ook opboksen tegen worstelen, honkbal, toch gerenommeerde sporten? Ja, dat zijn natuurlijk echt hele gerenommeerde sporten. En Als we daarmee gaan vergelijken, dan zijn we nog een ontzettend jonge sport. En uh, ja, dan moeten we misschien daar nog gewoon wat meer uh, dienstjaren op doen, zeg maar... om toch ooit in de toekomst nog eens op de Olympische Spelen te komen... En, is het nu, denk ik, zaak om wel te achterhalen... van uh, wat onze tekortkomingen nog een beetje zijn... en daar keihard aan werken en in de toekomst een nieuwe poging te doen. Dan nou nodig ik alle andere podiumkandidaten uit om het podium. Mannen mag blijven staan. Graag de dames, de junioren, meiden, junioren, jongens... graag erbij op het podium. Alle nummers 3 bij nummer 3, nummer 2 bij nummer 2... alle nationale kampioenen bij elkaar. Zou het Olympische schaatsen ervoor willen inruilen? Nee, nee, nee. Ik, uh, mijn, mijn insteek is dat het bij de Olympisch wordt en uh, alleen voor het skileren moeten we nu even wachten, maar het schaatsen moet, uh, moet er zeker niet ingerat worden voor het inlineskaten. Nee, we moeten eerst proberen met schaatsen naar de Olympische Spelen te gaan en dat wordt lastig zat deze winter. Tot 11 uur LOS langs de lijn met Robert Meder. We have your lead okay I thought a little while time had just begun I guess you kind of scared yourself you turn and run but if you have a change of I'm yeah. yeah. Don't lose that number. Ricky don't lose that number. Ricky don't lose that number. Steely Dan and Ricky don't lose that number. De Holland 8. Het is zowel bij de mannen als de vrouwen een begrip in de roeivereld. Bij de afgelopen Olympische Spelen waren de boten zelfs nog de grote medaillekandidaten. Maar in nog geen jaar is er heel veel veranderd. De vrouwenboot bestaat niet meer en de mannen 8 heeft ervaring eh, plaatsgemaakt voor jong talent. En wat mogen we van ze verwachten op de Europese kampioenschappen in het Spaanse Sevilla? Daarover hoort u verslaggever Ragnar Niemeyer. De meeste mensen in Sevilla krijgen vermoedelijk warmere gevoelens... bij een ouderwets potje stierenvechten dan bij het EK Roeien. Hemelsbreed staat de fraaie arena, maar twee kilometer verderop langs het kanaal van Alfonso de Achtste. Maar de stoere mannen uit de Nieuwe Holland 8 hebben daar geen oog voor. Ze werken richting Nieuw Roeisucces. Het gaat een gouden plak voor Nederland worden. De eerste gouden plak voor Nederland met Duitsland op het zilver. We hebben er naartoe gewerkt, ze hebben alles gegeven wat ze hadden, ze hebben alles opzij gezet en wat een vreugde in die boot. Goud bij de mannen van de Holland 8 in 1996, brons bij de vrouwen in 2012 in Londen. Er zit kracht in de halen, Zit er ook snelheid in de boot. Niet genoeg voor het goud, maar brons, dat is de beloning voor deze... Hollandacht bij de vrouwen, de armen. Ja, er zitten wat, er zitten wat jongens bij die al een tijdje tegenaan hikken en nu doorstoten. En, en, en er zitten ook een paar compleet nieuwe, die, we, tenminste die ik wel kende uit Groningen, maar die, die we nu hier in deze boot hebben gezet. Anno 2013 is er veel veranderd. Niet één roeier van de afgelopen Olympische Spelen zit nu in de Hollandacht bij de EK. Waar is iedereen gebleven? Bondscoach Mark Emke geeft antwoord. Hoe gaat dat? Want uh, ja, iedereen is gewend aan grote namen. Sjoerd Hamburger, Diederik Simon, Matthijs Vellinga en zo. Uh, dit is anders. Ja, ja nee, je moet gewoon kijken naar wat er, wat er goed is... en wat er uh, voorlopig nog een tijd mee kan. En uh, daarmee nieu een nieuwe boot gaan bouwen. Dat, dat hebben we nu gedaan. Hoe belangrijk is deze acht of de acht aan zich? Het is... Uh... Meer wat, wat de omgeving er vaak van maakt. En ik denk dat, dat vaak de omgeving, de, nou ja, Holland dacht dat is wel iets aansprekends. En, en daarmee het, het grote publiek, denk ik dat hij dat, dat veel beter herkent. En, maar een individuele roeier is nogal geneigd om, om, om in zo'n klein mogelijk bootje de. de te laten zien wat hij kan. Ja, het, het, het, ja het zeg je, als land is het toch het mooiste om in de, de Holland acht, zeg maar, mannen, vrouwen, ja, daar vaart echt Nederland. En ik zie hem echt wel altijd dat voor de roeibond, maar ook voor het publiek is dat het allermooiste. Dat is wel zo. En het zou mooi zijn als we Rio 2-8 hebben met kans op winst. En daarnaast nog een paar kleine bootjes. De vraag aan Nico Rinks, in 96, winnaar van Goud in Atlanta... is wat de ambitie voor volgend jaar moet zijn... bij de wereldkampioenschappen in ons eigen Amsterdam. Maar goed, bij de mannen, ja, ik denk wel... daar is wel een grote, sterke groep momenteel, hoor. Het, het kan ook maar zo zijn dat wij wat dat betreft uh, Duitsland kunnen, kunnen evenaren. Want ja, ik denk toch dat bij de mannen nu... staat toch wel een uh, nou, man of twintig, grote, sterke als allemaal. Ja, als je daar heel voorzichtig aan bouwt, aan kneet... dan kan het ook maar zo zijn dat, dat ze ook heel hoog kunnen komen. Komen. Maar nogmaals, ik denk dan, zelfs bij de mannen denk ik ook... dat als je goud wilt hebben in de acht, dan moet je ook in die boot zelf... moet je of een zonde of een 4-zonde hebben... die, die ja, in dat nummer ook heel hoog kan komen en misschien zelfs wel zou kunnen winnen. Ja, want wat je een beetje misschien krijgt is dat de focus Londen was heel erg die achter. Ja, maar de andere kant, je moet je ook realiseren als je alleen maar voor die acht gaat... Ja, dan, dan, dan, dan, dan mik je ook maar op twee medailles. Als je alle beste groei is die je hebt, ja, dan zou je ook niet heel veel meer halen... Dus... Nogmaals, ik hoop dat we in kleine bootjes uh, tot medailles kunnen komen. En daarnaast natuurlijk ook in de ik ben, het, het is toch min of meer een begrip. en uh, ja, Goede herinneringen. Dus ik, maar weet je, maar het is ook wel. Ik, je hoort dan ook tot de beste, Nadat nou, ik zeg twaalf roeiers... die allemaal in potentie voor de 100 gaan. Ja, dat is een mooie term. En uh, wij hebben dat ooit bedacht. Hè, een tegenhanger van de Duitsland achter. Ik weet, nou, moeten moet ook zoiets bedenken. Ja, nee, ik hoop dat dat over 200 jaar nog steeds de 108 heet. Gerber in Spolstra. Vincent van der Wand, David Kuiper. Govert Viergever, Thomas Doornbos, Jurte Groot, Bouwer en Zoals gezegd, veel nieuwe namen deze dagen in Sevilla. Ja, Ruben Knap, eh, niemand van de Londen 8 hier nu in, in Spanje. Dat is even winnen, want jij was er niet bij, maar die andere zeven ook niet. Nee, maar het is eigenlijk wel leuk. Iedereen is heel erg gedreven en dat, dat, dat komt het niveau van het roeien echt ten goede. Deze jongens die werken allemaal als, als, als, als groep samen en het is een heel egoloze boot. En er wordt veel meer geaccepteerd dat, dat uh, de jongens met wat meer ervaring, dat die iets autoriteit hebben. De stuur wordt veel meer geaccepteerd als een, uh, als een regel in de boot dat hij gewoon het woord heeft en dat niemand anders iets te zeggen heeft. Hoeveel mensen van deze boot um, ja, blijven de komende jaren... bijvoorbeeld bij het wereldkampioenschap van volgend jaar, volgend jaar in Amsterdam... hierin zitten, denk je? Gaan er veel wijzigingen plaatsvinden? Of zijn dit wel de mannen die het grotendeels moeten gaan doen? Ik denk dat je daar als ploeg vooral een hele grote invloed op hebt. Als je, als je deze ploeg gemotiveerd houdt... als je laat zien dat je stappen blijft maken... denk ik dat deze samenstelling grotendeels... over voor drie jaar gewoon nog hetzelfde kan zijn... Er zitten heel veel rek in deze jongens. De goede verstaander heeft inmiddels wel begrepen dat we achter de toekomst hebben. Zowel bij de mannen als de vrouwen. Ja, dit is gewoon een, een stap op naar wat er, wat er moet gaan komen. Maar het is, uh, ja, naar nou, mijn idee hebben we gewoon de kwaliteit in Nederland om een goede acht te bouwen. En om een goede vier te bouwen en om een goede twee te bouwen. Als laatste hoort u bondscoach Mark Emke, die ook goed gitaar kan spelen, zo te horen. Zijn mannen achterplaatsen zich vanmiddag direct voor de finale van de EK. En die finale is aanstaande zondag. Iets voor 11. We gaan er langzaam uit met Kenneth Heat" en Going Up The Country. dus en going up the country. Weet de scheider van de markt nog eventjes wat berichten. Topspit Radamel Falcao stapt over van Atletico Madrid naar AS Monaco. Zat er al een tijdje aan te komen. De Franse club is uh, sinds enige tijd in handen van een stingrijke Rus... En dan gaat geld natuurlijk branden in je zak. Sindsdien heeft de club natuurlijk ook heel veel geld dan voor uh, nieuwe spelers. De transferstroom van Falcao, 60 miljoen. Eerder gaf Monaco al tientallen miljoenen uit aan uh, James Rodriguez en uh, Jean Moutinho. Um, dus is flink uh, wat voor een club die net gepromoveerd is naar de topklasse. Uh, voor Atletico was Falcão van grote waarde. Hij maakte dit seizoen 28 doelpunten in uh, de Spaanse Primera División. En BC Amersfoort heeft niet de finale weten te bereiken... van het Bepinto-toernooi om de Europacup van Landskampioenen. In Frankrijk was de Nederlandse titelhouder kansloos in de halve finale. Die ging verloren tegen een uh, Russische favoriet, Primorje, Vladivostok. En dan de FIFA. Uh, de eerste vrouw is daar gekozen op het congres in Mauritius. Het is uh, Lydia Nzezekera uit uh, Burundi. Ze was al voorzitter van de Nationale Voetbalbond van haar eigen land... en nu zit ze dus in het FIFA-bestuur. En de voetbalsters van ADO, van ADO Den Haag... die hebben vanavond de Nederlandse beker gewonnen. Ze versloegen in de finale FC Twente... landskampioen en winnaar van de Beneliek. Na de reguliere speeltijd was het 1-1... terwijl het spannend draaide uit op strafschoppen. En ADO nam die dus beter. En dus heeft ADO de beker gewonnen. U hoort de eindtune. Dat betekent dat we er bijna zijn. Ik verwijs u even nog naar het sportforum van morgenmiddag... met daarin natuurlijk live... Uh, Mark Brasser um, vanaf Roland Garros met de, de laatste nieuwtjes daar vandaan. Aandacht voor het EK Hockey en natuurlijk de beslissende uh, wedstrijden... om het kampioenschap bij het hockey tussen Den Bosch en Amsterdam. De gasten in het sportforum trouwens Ton Boots, Leo Driessen en John van Lottem. Dat allemaal uh, morgenmiddag vanaf half vijf op Radio 1. U bent daarvoor uitgenodigd. Zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door uh, Pieter van der Wielen. Veel plezier daarbij. Ik wens u alvast een prettig weekend. Stricht werkt met de Euregio aan Culturele Hoofdstad 2018. En u werkt er aan een topcarrière. Zuid-Limburg. Je zal er maar wonen. Moord in de Bloedstraat. Het boek voor de maand van het spannende boek. Een meest slepende true crime van anne van der Zeil. Moord in de Bloedstraat. Nu ook bij de Libris Boekhandel. 1200 vacatures op hbo- en wo-niveau. Ga naar zuidlimburg.nl Kom drie dagen genieten van internationaal buitentheater... tijdens het festival Deventer op Stelten. Met ruim 150 gratis toegankelijke voorstellingen. Boek een meerdaags verblijf in het gastvrije Salland. Kijk op Deventer.nl. Zit je nu in de auto? En? Hou je op dit moment aan de snelheid? Ja? Heel goed? Nee? Waarom dan niet?